Christian Bonemakker met het NOS Journaal. In Libië hebben de troepen van terrein gewonnen. Opstandelingen hebben zich moeten terugtrekken uit de oliehaven Raslanouf. Het regeringsleger heeft de aanval op de haven geopend. De troepen gebruiken mortieren en lange afstandsraketten om de opstandelingen van ver af te bestoken. Daardoor zijn de opstandelingen hals over kop gevlucht uit Raslanouf.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 Het samenvoegen van een aantal sociale regelingen is geen bezuiniging, maar kost juist geld. Dat zegt vakcentrale FNV. Het kabinet wil ruim een miljard euro besparen door onder meer de bijstand en de jong samen te voegen. Maar volgens de FNV kost dat juist 750 miljoen euro extra. Verder noemt de FNV het een misstap om alle regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt op één hoop te gooien.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 De Belgische prins Laurent ligt opnieuw onder vuur, deze keer vanwege een reis naar Congo. De reis naar de voormalige Belgische kolonie was hem door de koning en de regering ontraden vanwege de gevoeligheden tussen de twee landen. De minister van Buitenlandse Zaken speelt nu op het stopzetten van de toelagen van Laurent. Eerder kwam de prins in opspraak door te hard rijden en een fraudeschandaal.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. ZFM. Binnen Cool, Ben ik er? Ja, je bent er. Ik Oeh, ook. Wat er gezellig hè? Jawel. Uh, goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. Café 4, want daar zitten we. Ja, we zitten live in uh, Café 4. Ja, leuk. In de Halterstraat. Ja. In de Halterstraat. Welk nummer? Uh, 32, geloof ik. 32? Moet je even nadenken. 32. Uh, ja, oké. Okay. Nou, en wat doe je hier? Wij, uh, wij doen hier een radio-uitzending. Ja? Want wij bestaan één jaar vandaag met dit programma, de Vanille op ZFM, CFM moet ik zeggen. Ja. Wij bestaan dus een jaar. Ja, daar mag u wel voor applaus. Uh, uh, uh, uh, uh. ja, tuurlijk. En het dus is even... steeds gezelliger en gezelliger. Nou, ja, we moeten nog even laten horen dat het publiek wint, anders geloven ze ons niet. <laughs> dus, uh, zo die raar, ja, dat is zeker gefaked allemaal. Maar uh, we hebben hier echte mensen binnen, dames en heren. Ja, echte. Echte, hele, ademende, ademende, drinkende denkende denkende mensen. En uh, het, leuke, het leuke is, dat uh, u mag ook komen, als u toch in de buurt bent, van de Haltestraat, dan uh, nummer 32. Is, ja, dat dat, is. is dat goed eigenlijk Rob, nummer 32? Ja, dat is goed, dat is goed. Rob, zeg dat het goed ja, gelukkig is. Gelukkig maar. Oké, okay, nou, we gaan dus uh, twee uur lang uh, live radio voor u maken uit Café 4 in uh, Zandvoort. En we, doen natuurlijk wel, uh, we, we houden ons aan onze principes, want we draaien wel alleen vinyl. Klopt. Behalve de tune, die komt van een cd. Ja. Maar dat <laughs> ja. maakt niet uit. Je moet ja. niet alles verklappen. Je moet niet alles verklappen. En uh, we gaan natuurlijk het uh, raarlopen doen. Raarlopen. Om half, uh, half drie. Om half drie. En we krijgen de confrontatie Dat gaan we ook gewoon weer doen vandaag? Ja, die hebben we ook Ja, ja confrontatie goed. doen we om half vier. Ja, helemaal goed. En we hebben vandaag een, een hele goede jury voor het raarlopen. Want eh, normaal zijn het die drie Zandvoortse notabelen die in de, in, de, in de kelder moeten zitten, want niemand mag weten wie het zijn. En dan is het koud af en toe, koud! Ja. <laughs> maar we hebben nu in ieder geval uh, we hebben een hele grote jury. En het publiek gaat straks beoordelen of de cover van het lopen mag blijven. Of dat wij hem onder de destructoren, dan wel hij paalt, dan wel door het toilet spoelen. Dat uh, mag u allemaal bepalen straks. Ja, maar mag ik hem hier ook door het raam mee gooien weer? He? Ja, je mag, je mag hem hier aan. ook door het raam gooien. Ja. Echt waar? Mag, ja. Wat leuk. Ja, je mag hem ook door het raam gooien. Tenminste, hè, als het publiek beslist natuurlijk. dat ja. is het. Nou, we gaan gaan naar de eerste zin. Ik heb single. een hele mooie Klaas en zo en Dat is mooi. Ja. Uh, ik heb geen LP's mee, want dat laat ik aan de gasten over die vanmiddag komen, dames en heren. Die uh, hebben misschien vinyl bij zich en dat, dat, uh, dat, dat willen we graag. Uh, dus ik heb alleen een stapel singles meegenomen. En uh, Maurice mag dus echt ouderwets als DJ uh, gaan spelen. Met allemaal kleine leuke plaatjes met een groot gat. Dat is allemaal leuk. En de eerste die we gaan doen, ben je er klaar voor? Natuurlijk wel. Oh, je bent er niet. Nou, ik heb gelijk, we knallen er gelijk maar in met een fantastische single. Uit het begin van de 70e jaren. Isaac Hayes Fantastisch nummer en het heet Team from Shaft Dat was hem dan, uh, Isaac Hees, met dat fantastische stuk, de team van Shaft. Piept het een beetje? Piepte uh, piept een klein beetje, maar dat uh, is jouw schuld. Nee, is jouw schuld. <laughs> Mijn piept niet hoor. <laughs> goed, team van Shaft, dames en heren van, uh, van uh, hoe heet die man nog weer, uh, Isaac Hees. En uh, we zijn nog een beetje aan het rommelen met het geluid, maar het komt allemaal goed hoor, maak je geen zorgen. komt allemaal goed. We gaan naar de volgende single, en dat is een heel gek nummer. Nee, dat komt zo wel, maar uh, we gaan naar de volgende single. En dat is een uh, heel gek nummer, Dan hoor ik niks meer. <lacht> oh ja, wel, oh, nou is het veel mooier. Oh, nou kunnen de mensen tenminste ook horen wat we zeggen, dat is misschien wel leuk. Dat is wel leuk. Het uh, volgende nummer is een beetje een gek nummer dames, heren, dat is een... Uh, uh, goh, dan weet ik niet eens meer hoe die band ook weer heet. Dan ben ik toch de naam van die band vergeten, kijk. Ja, dat is de, de titel van het liedje. En uh, weet u die band ook weer? Oh ja, yeah, de Royal Guardsman Heel gek singeltje over een uh, over een uh, over Snoopy versus de Red Baron en dat is, uh, gaat eigenlijk een beetje over uh, een, uh, een gevecht tussen Snoopy, een Amerikaans uh, vliegtuig en uh, een uh, Duits vliegtuig, de Red Baron. Luistert u naar Snoopy versus de Red Baron van de Royal Guardsman. century in the clear blue skies over germany came a roar and a thunder man had never heard like the screaming sound of and that spree of the bloody red bear of germany in the nick of time a hero arose a funny looking dog with a big black nose he flew into the sky to seek revenge but the baron shot him down yes, German Bye! Het was een grote hit in de tijd in de Veronica top 40. Deze single van de Royal Guardsman en dat nummer dat heette Snoopy versus the Red Bergen. En uh, we gaan nog even iets anders doen. Want uh, we gaan ook natuurlijk LP's van gasten draaien, maar dat doen we hierna. Ik heb eerst nog een andere mooie single voor u die uh, te gek is. En dat is een singeltje van uh, een groep die naam genaamd is uh, Grapefruits. Was wel hoor. gehoord? Grapefruit? Ja, die hebben een fantastische hit gehad. En die gaan we nu draaien. Dat noemen we, dat heet uh, Deep Water. Hoe komt die? Tong apart, I'm Wonder. I can never see you. been so long since you've been gone, and I just want to be near you.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 Zo, hoe gaat dat ding weer aan zitten? Uh, Grapefruit was dat, een band uit de 60's. En dat dat heet Deep Water, lekker uh, lekkere grote hit. U bent live aanwezig, dames en heren, bij de vinyljaren. We zijn uh, op dit moment aanwezig in uh, het leuke cafeetje 4 in Zandvoort aan de Halterstraat. En daar hebben we al een hele hoop publiek. Is het publiek er nog? Ja. Nou, we willen het even laten horen natuurlijk dat het publiek er is, hè? Keren, wil jij mijn jas even weghalen? Wat is er mis met je jas? Oh, ah, jas nog op de keuken. Oh, keuk. We gaan uh, de eerste plaat draaien van een gast, dames en heren, die we hier uh, binnen hebben. En... Uh, heb jij? Ja, jij hebt hem al. Uh, ik ga de meneer even opzoeken. Oh, je staat hier staat hij al. Een man met een, uh, met een immens grote pet erop. Dag meneer. Dag Ruud, gezellig. gezellig. Luistert u regelmatig naar de vinyljaren, meneer? Alleen maar elke woensdag vaste hè. Vaste luisteraar nog wel. Kijk. Ah, ik, ja, ik vind het wel mooi dat je nog steeds meer tegen me zegt. Ja, goed hè? Ja, dat vind ik wel professioneel uh, voor je. Dames en heren, hoe uh, oh, heet je ook even jouw je achternaam? Uh, Scheffer. <laughs> oh ja, Scheffer. Is, was Pies Scheffer uw vader? Uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ook oh, okay. Riener Scheffer, oké. Okay. Nou, uh, ik, heb, uh, ik praat even met Joris Scheffer, dames en heren. Uitbater van het, uh, een ander leuk café in Haarlem, uh, Proef ik al uh, de blauwe druif. Mag ik wel even zeggen, want we maken toch voor iedereen de klaar. Ook in ons schede. Joris... Hé, hey, uh, je hebt een leuke plaat meegenomen hier. Nou, voor jou. Jij speelt het bij ons wel eens. Dus ik denk, ik neem de Wings mee, live. Silly Love Songs, dus uh, misschien kan je dat de volgende keer ook in je reportage opnemen. Stomme liefdesliedjes. Ja. Ja. ja. Heb je de behoefte aan nog hier? Er is een leuk verhaal over, want ik ben toevallig bezig in de biografie van Paul McCartney, die heet Fab, dat is een fantastisch mooi boek trouwens, uh, en daar staat inderdaad een uh, leuk verhaal over dit nummer in, want uh, Paul McCartney die, of iedereen was altijd, uh, zei of Paul McCartney van die man altijd met zijn stomme liefdesliedjes en hij heeft nooit eens iets zoals John Lennon deed bijvoorbeeld echt een, een statement maken, altijd leuk te, uh, leuke liefdesliedjes en nou dat heeft Paul uh, in gedachten gehaald en heeft gezegd oké okay, jongens zoals hij wel vaker deed uh, dan kom ik gewoon met een leuks liefdesliedje en toevallig is het nog goed nummer ook. Hier is Paul McCartney samen met Wings en nog wel live ook het nummer dat heet Silly Love Songs. Is het afkomstig uit de tour die ze gemaakt hebben in uh, 1976. Wings over America of Wings over the World of Wings over Australia. In ieder geval waren ze dan ook in Nederland. En uh, het ergste was, ik wilde daar zo graag heen. En dan moest ik natuurlijk typisch net weer spelen op die avond. Daar, ben je niet, daar word je dan niet vrolijk van natuurlijk. Dan is Wings in Nederland je grote idool Paul McCartney is in Nederland. En dan kun je er niet heen. Verschrikkelijk. Uh, voor de mensen die niet van hardrock houden, jammer dan. Want uh, we gaan uh, toch wel iets doen. Ik heb, uh, van, uh, een aantal mensen hebben platen meegenomen, dames en heren. En dat is zo leuk. En die draaien we dan natuurlijk ook. En ik heb hier een LP die heet: uh, even kijken. 24 Carats Purple. Nou, dan weet u natuurlijk al waar het over gaat. Dan gaat het over die purple. Een van de toonaangevende. Uh, hard rock bands uit uh, en jaren 60, en zeker gedurende de jaren 70, met Richie Blackmore, onder andere John Lord op Orgel. En natuurlijk de fantastische stem van Ian Gillen. Gaan we nummer van ze draaien van die LP24 Karat Purple. En het heet Smoke on the Water. Oftewel rook op het water. Tell the story of how we recorded it and what went wrong did it Happened in Switzerland, the song's thing called Smoke on the Water. Ja. Die Purple van de LP die heet. Hoe uh, uh, heet die of je? Ja, wat, uh, wat is dat nou weer? <laughs> voor 24 Karat Purple. Of dat er nou zoveel mensen zijn, moet je niet helemaal afgeleid raken. In nee, keer. ik ben helemaal. Ik ben een hyper, hyper, nerveus, jongen. Doodzenuwachtig ben ik. Uh, dames en heren, het is tijd voor een vaste rubriek in ons programma. En daarvoor wordt uw aandacht gevraagd. Ja, wel, een beetje hoor. U mag gewoon doorpraten straks. Maar, uh, als het bij uh, nee, uh, werkt. Ja, werkt hij niet? Nee. Oh, wat jammer nou. Nou, we hebben elke week in het programma een onderdeel dat heet Het kan raar lopen. En het raar lopen, dat is heel leuk natuurlijk, want dan draaien we... Ja, hij doet het. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Dat bedoel ik. Ja, deze. Ja, deze dus. Nou, we hebben elke week... Ja, ja. meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, we hebben elke week uh, hebben een origineel. We dus een, een origineel. En daarvan draaien wij dan na, daarna de Nederlandse cover... En normaal hebben wij natuurlijk in de jury, dat weet u allemaal niet... ...maar normaal hebben wij in de, jury een uh, in de studio een jury zitten van drie notabelen uit Zandvoort. Maar u mag natuurlijk, niemand mag weten wie het zijn, want ze willen anoniem blijven. Maar vandaag bent u de jury. Ja, u met z'n allen bent vandaag de jury. Dus als u de... <coughs> oh, is dat zo? Maar ja. in principe onze juryleden zijn altijd anoniem, dus jullie mogen ook wel anoniem blijven hoor. Ja, want je hoeft niet te vertellen wie je bent. Nee. Maar, we, je maar we gaan hem in ieder geval draaien. Uh, het origineel, dames en heren, is van de Drifters, dat kent u natuurlijk allemaal. Heet uit de jaren 50 de Drifters. En dat heet uh, Save the Last Dance. For me. Maar straks moet dance. je pas echt goed opletten.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 Laugh and sing, yes, but while we roll, oh, don't give your yes, heart know. to anyone. God's don't forget who's taking your home, and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can, dance, you can dance Go carry on dance, Till the night is gone dance, And it's time you can dance, to go you can dance, If he asks dance, If you're all alone Can he walk you, you dance, home You must tell you him dance, no Cause no four Ja. Zover hebben we nog niet, joh. Dat nou, nou. zijn we nog niet zover. Wat jij maar nou? Nee, je mag wel niet gooien. Uh, Save the last dance for me van de drifters. En nu, dames en heren, nu gaat het al gebeuren. Want uh, van elke hit uh, heb je natuurlijk wel dat een Nederlands artiest vindt dat hij daar een cover van moet maken. En ja, die... vaak is dat uh, verschrikkelijk. En vaak is dat ook wel mooi. Want, uh, maar Maurice produceert dit altijd. Dus ik weet absoluut niet wat er nu komt. Vertel eens. wat komt Oh, dat er kan nu? ik jou wel vertellen, hoor. Is dat zo? Ja, ehm... Um... Drifters heeft een mens in familie. En er staat tegenover. Van de Vrijbuiters. Van de Vrijbuiters. Hey, kennen we natuurlijk allemaal. Oh. Dans nog eenmaal met mij. Hi. Nou. Iedere dans. Is een kans dat die vraag. Zeg wil je. niet gaan altijd pijnig zijn. Want je weet. Ik vergeet nooit de dag waarop ik je zag in de zijn. En ik denk altijd weer aan al wat jij in die avond zatjes tot me zei. Oh darling, dat is nog één. Iedere keer zie ik weer Hoe jij zacht een ander toelacht als hij dans met jou Hoe je lacht En ik weet, en ik weet Dit is het grootste moment Dat ik heb gekend Toen ik je kussen wou Maar ik denk altijd weer aan Wat jij, ja, zo zachtjes tot me zei. Ook darling. Nog eenmaal met mij Want ik kan niet leven zonder jou Sta je armen om me heen Omdat ik alleen van jou maar hou Ik voel me zo alleen Iedere dans, iedere dans is een kans, dat ik vraag Zeg wil je niet graag altijd bij me zijn Iedere dans, wat je weet Ik vergeet nooit de dag waarop ik je zag in de marenschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij Die akels zachtjes tot me zijn Oh darling. Kom eens nog eenmaal met mij. Zo je stond in zijn. Zo so daling, zave de left dan Voor me. Zo so dali, zave de left dan Voor me. Nou, ik ben echt zo benieuwd wat onze live jury hier gaat voor vinden. So ja, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Hoe nou, dus, ja. ja. zullen we dat doen? Ja. Eh, dames en heren. Uh, er wordt nu zo'n oordeel gevraagd natuurlijk. Want we hebben twee mogelijkheden. Of we, ge uh, we geven de single applaus. Of we gooien hem door het raam. Of uh, we spoelen hem door het toilet. Of we breken ah, hem. Of we breken hem. Of uh, uh, we zetten hem onder een heipaal. Uh, we zullen even uh, een testje doen Maris. Als, uh, als, uh, als de mensen deze cover van Save the Last Dance for Me uh, mooi vonden. Dan mogen jullie even klappen. En als je hem niet mooi vond mag je met z'n allen boeren roepen. Drie, nou, twee, twee één. één. Nou, dat is ook duidelijk. Zo. Ik heb een vrijmachine aangezet en. Uh, even weg ermee. Wat ja. een vrijbuiters was die. Nou, dat is ja. duidelijk. Uh, uh, Rob, pak jij even bezig en veeg even die, die het gruis van dat singeltje op. Want dan zijn we er weer van. Oh, sorry, Rob, dat was je glas. <laughs> Zo, <laughs> nu nog het doen? En we hebben hier een lief klein meisje, dames en heren, die heet Puck. Ja, hè? we hebben al eerder in de uitzending over gehad. Over Puk. Ja, we hebben wel eerder over Puck gehad. En Puck is een fan van Michael Jackson. Ja, ja, echt waar. Heb Puck? Ja. Puk? ja. <laughs> ja. En dus het mooie is, ja. Puck die heeft ja. ook nog een LP ervan meegenomen. Ja. Dat vind ik nog het mooiste. Die vind, vind ik het mooiste dan alles. Dus uh, voor Puck speciaal Michael Jackson, Mike, nou ja, hallo. Michael Jackson en het doorheet: heet Don't Stop Till You Get Enough. En er mag gedanst worden. You know, ik was, was wondering you know, if you could keep on because the force has got a lot of power. Hein? It makes me feel like... It, it makes me feel like... Don't stop till you get enough. Speciaal voor uh, onze kleine speciaal. Puk. Hè? Onze ja, onze puk, kleine puk. Ja. Je luistert nog steeds naar een uh, live gebeuren, dames en heren, vanuit Café 4 in Zandvoort. Uh, waar wij uh, bezig zijn met ons éénjarig bestaan. Jawel, wij bestaan vandaag één jaar met dit programma. Ja, dat vinden wij. Daar zijn wij ook trots op. Wij waren namelijk, hadden gedacht dat we er na twee maanden wel uitgetrapt zouden worden. Maar dat is niet gebeurd. En uh, vandaar dat we maar lekker doorgaan. We gaan er nog een jaartje aan vastknopen. En uh, hey. volgende nummer is van Carlos Santana, dames en heren. Van uh, een van de beste LP's die de man ooit gemaakt heeft. Namelijk uh, Abraxas. Zijn tweede langspelplaat uit 1970 of 1971. Ik heb nou vandaag geen computer bij de hand. Dus ik weet niet precies de datum. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nou, dat weet ik wel weer. Uh, net zoals in een normale uitzending altijd. Ja. Goed. dus is ja. 1970 om precies te zijn. Nou, zei ik het toch goed. 1970. Goed. Maar daar plaat... maar heb ik geen computer voor nodig. Goed vandaag. Nee, nee, jij bent goed. Voor de rest wel, hoor. Maurice Blokhuis, ja, ja. Maurice Blokhuis, Mo Blokhuis. Ja. Ja. We gaan draaien van uh, Carlos Santana. Oye, como va? Carlos Santana, een LP die uh, meegenomen is door Katja. Maar ze wil alleen niet bij de microfoon komen. Dus, uh... Nee, ik kom niet naar je toe, wees maar niet bang. Ik zou je, ik zou je niet dwingen om een, uh, een paar woorden in de microfoon te zeggen. Dat nee, doen we niet. Uh, we gaan snel verder, dames en heren. Want uh, het, het leuke is dat een heleboel mensen. heleboel mensen hebben inderdaad platen meegenomen. Dus ik heb hier een hele stapel en licht. Geen gewoon stapels. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, en ik had, uh, ik had zelf al een hele berg singles meegenomen. Ik denk voor als er niemand komt. Maar er kwamen een heleboel mensen. En ja, het is gewoon vreselijk. En gezellig, er is nog steeds ruimte. Dus als je thuis zit te luisteren, kom gezellig naar Café Vier, toen een haltestraat in Zandvoort. Dan uh, nemen een lekker wijntje of uh, biertje. Bam, bam, Onze gast hier bam, bam, Rob uh, Smits, die kan het allemaal heel goed. Pam pam Sorry. Ja. Even, even, even een sterpingeltje. Pam pam Oké, goed. We gaan snel door met de volgende platennamen. Meegenomen door Meegenomen door mijn collega uit Beverwijk. Uh, uh, programmaleider van Radio Beverijk Goedemiddag uh, Raymond Goedemiddag Ruud En wat heb jij voor leuks van ons meegenomen vandaag? Ik had me zo voorgenomen om een heel bijzondere LP mee te nemen. Maar uh, ik weet niet of je weet hoeveel LP's ik heb inmiddels. Het zijn uh, 16 van die stapelbakken vol. En die heb ik net vorige week allemaal zitten verplaatsen. En uh, er toen niet over nagedacht dat ik uh, een LP moest uitzoeken. Dus dat staat in willekeurige volgorde. Dus ik kon niet in de 3,5 minuut dat ik vandaag thuis was. Dat snel even regelen. Dus ik heb uh, uit de bak met Golden Classics heb ik een, uh, een LP gehaald. Waar je eigenlijk nooit mee de mist in kunt gaan van... Uh, de Supremes, Diana Ross en de Supremes. Ja, en, en niet zomaar Diana Ross en de prims, dan, Supremes, dames en heren, maar samen met de Temptations. En uh, die hebben een geweldige plaat gemaakt. was ook een gigantische hit. En die gaat u nu, horen. En als u die vooral uh, even zegt tegen uw geliefde die naast u zit, zo van: uh, Ik ga dus voor zorgen dat jij van mij gaat houden. Ja.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 Every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we are our hunger for every wasted hour. And I, every night and every day, I'm gonna get you, I'm gonna get you, look claws, I'm gonna get you. make you love me, Diana Ross and the Supremes en The Temptations, de toenmalige topacts van het uh, Tamla Motown uh, label. We gaan weer snel, uh, we gaan weer snel uh, switchen, dames en heren, want we hebben LP's en we hebben singeltjes. Ik loop even naar Harry en Toos toe. Die zit hier ook. Harry en Toos. Dat moet je eigenlijk een beetje denken de dik van elkaar, zo. Daar had je Beb en Toos, had je Beb en Toos, maar nu is het Harry en Toos. Uh, jullie hebben ook een wel leuke singeltjes meegenomen. hè? Ik vindt ze zelf ook erg leuk. Ja? We draaien ze heel vaak weer. Heb je geen grammove meer? Ja, oh, ja, Oké, okay, moet je ze vaker draaien, is leuk. Hey, uh, jij bent een fan van Jaap Vriezer, hè? Jazeker. Echt een uh, Utrecht, jorgie, hè? Utrecht, oh, jij komt ook uit Utrecht. Wat ja, Daag ja, gedaan, Jorgi. Ja. Nee, een gebaakje te baken op je achterzak Achterlijke, <laughs> Dachtelijk gladiol. Nooit net. Uh, nou, we hebben geen rijk te gooien vanavond, maar we hebben wel Jaap Friezen voor je. Let op. Jan Soldaat.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 nu was het allemaal niet nodig meer In het hele land was geen een militair Geen kazernes, mortieren en soldaten Geen tanks en kanonnen en granaten Alleen gek Jan